Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil dat mensen met een laag inkomen minder belasting gaan betalen. Ze willen volgend jaar die belastingkorting invoeren. Dat moet dan een deel van het leed verzachten. Van de steeds groter wordende groep mensen die niet rond kan komen. En het minimumloon gaat mogelijk ook omhoog. Maar daar is deze taxichauffeur erg blij mee. Ja, ik sprong bijna een gat in de lucht om het maar even zo te zeggen. Alleen het is even afwachten nog de komende twee jaar. En hoe snel ze het er doorheen krijgen. Maar het gaat om een enorme verhoging. Ja, klopt. Ja, 14 euro als starttarief. Dat is een, een mooi loon. Toch heel veel meer als inderdaad net iets meer dan 11 euro. Het Centraal Planbureau kwam vandaag met een rapport... waarin in het meest slechte scenario 1,2 miljoen huishoudens in de financiële problemen komen... omdat alles steeds duurder wordt. Attractieparken en touringcarbedrijven hebben druk. Na twee jaar corona kunnen schoolreisjes weer doorgaan. Die drukte zorgt voor problemen, zeggen attractieparken als Drievliet en Duinrail tegen Omroep West. Want er is ook een tekort aan chauffeurs voor touringbussen. Waardoor boekingen soms worden geannuleerd. Albert Heijn waarschuwt dat er in bruine en witte pistoletjes stukjes metaal kunnen zitten. Mensen die de broodjes hebben gekocht wordt geadviseerd om deze niet te eten, maar terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen hun geld terug. En nieuws uit de natuur, want de laatste gespecialiseerde otteropvang in ons land sluit de deuren. Gaat best wel lekker met de otter. Dat is anders dan in de jaren negentig. De laatste Nederlandse otter werd in 1988 doodgereden door een auto... en daarmee was de soort hier uitgestorven. Twintig jaar geleden kwamen de eerste otters weer terug naar ons land. Goedenavond, dames en heren. De otter is weer terug in de Nederlandse natuur... Zeven otters uit Wit-Rusland, Letland, Tsjechië en Zweden zijn uitgezet in de buurt van Giethoorn. Inmiddels zitten ze in allerlei natte gebieden. Er zijn ook ottertunnels gemaakt onder wegen en spoorlijnen. En het ottergetal is inmiddels 650. De verwachting is dat er de komende jaren alleen maar meer bijkomen. Het weer droog vanavond, morgen bewolkt, af en toe een zonnetje en een bui. Dan 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM.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 Ja. Omdat ze altijd stuk gaan altijd laat uh, zijn. Uh, daar, daar, daar had ik op de avond. Uh, dat ik uh, dus de EP of uh, de album release van Francis Open bleek... Uh, had ik geen last van. Nou ja, niet, niet helemaal waar, want die, die bus die had wel vertraging, dus die, die kwam veel later. Ja. Maar, maar wat, wat, wat was het bij mij het geval? Volendam speelde nog eens een thuiswedstrijd. Ah. Ah. Oh, ja. Dus ja. ik zat ja. allemaal bij al die. Volens op! We al die supporters die allemaal teruggingen naar Amsterdam... om yeah, daar nog ja, even een bakje ja. te scoren. Dus, uh, <laughs> ja, ja, ja, dus, ja, dat was wel was gezellig heel gezellig. Maar Het was me wel een avondje wel. Heb ik dat? En dan rijdt die bus dus ook nog langs het stadion. Ja, Daar ja, ja, staat heel heel leuk. Leuk. Dan nog een pluk van die, uh, van die lui, uh, <laughs> <laughs> nou, goed, uh, Hoe is het, uh, hoe is het, het leven? Uh, Hebben jullie ook een beetje het naar jullie zien...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 een hele leuke muzikale ja, ja. stad. Heel veel leuke bandjes. Ja. En, uh, maar ik ben vaak in het weekend nog in Volendam. Toch dus, ja? uh, Maar gewoon Maar superleuk, hoor. Het, ja. Uh, uh, ja. Is, is dat er toch een beetje... Ja, wij hebben dat ook met, met, ons, met onze badplaats. Hè? Dat je toch, dan toch even graag... Al is het maar even een <laughs> paar dagen gewoon hier weer bent... en dat je dan weer genoeg hebt voor, uh, voor de rest van de week... als je ergens anders uh, zit. ja. ja?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 Ja, uh, uh, ja, ik hoef het niet uit te leggen... maar er kroegen genoeg volgens mij. Ik ben wel een stuk of zeven. Maar daar houden wij niet van, hoor. Dus nee? dan, uh, nee. Nou ja, nee. nee. <laughs> uh, nou ja oké. Okay. Uh, de EP, die hebben jullie uh, nu... Het is nu april, hè? O, is die uit, uh, Ja. ja. Uh, Zeker. Uh, Zeker nou, ik, ik, de reacties laat zich raden. Maar... Uh, want want je, bij 3FM zijn jullie uh, geweest... Mm -hmm. uh, maar, komt, maar hè, krijg je dan ook vanuit 3FM van, nou, toch wel goed. Uh, we gaan er meer mee doen. Hebben ze dat dan een beetje stiekem aan jullie toeverdraaid of niet? Ze zeiden als het goed is dat ze het uh, vaker op de normale radio gingen draaien. Toch okay. wel? Af en toe. Ja? ja, en vanmiddag kregen we een flinke, flinke A4 of twee A4'tjes met feedback. Ja, en dingen. Uh, dat, dat was dingen. echt heel, ja, oh, dat oh, echt heel oh. leuk. Maar dat is echt ja? geweldig. Ja. Ze hebben er echt gewoon goed naar geluisterd en goed... Ja? Uh, ja. Dat feedback voornomen. betekent dat, dat ja, je dat maar, dus... Uh, feedback feedback ja. en tips en... Oh, okay, uh, maar ja. dat was ja. ook van een talentcoach of zo, toch? Een talentcoach. En gewoon uh, een redacteur van 3FM die oh, okay. de playlist ja, ja, gaat ja, ja, ja. ja, een, een soort uh, Thijs van Liemte die ik uh, destijds heb meegemaakt. Die, uh, die ging dan ja. over de planning van, uh, van, uh, van uh, bijvoorbeeld de muziek. Ja. Ik denk dat dit uh, dan degene is die dat nu doet. Mm. Want uh, zo werkt het natuurlijk wel. Maar ja... Uh, yeah.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 De socials, zoals het de technologie, ja, sociale niet. media. We, ja. We, we ja. Hebben onze, onze social media manager Michelle die ja. uh, oh, doet er, er een hele, die ja. maakt er heel goed werk van. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind het ook echt leuk, want het is ook ja. eigenlijk mijn ja. werk. Is dat maar, je werk of? Nou ja, ja, nu werk ik niet echt meer voor socials, meer gewoon voor tv. Maar ik heb wel heel veel stage gelopen, zeg maar, op social media. Ja, ja, ja. Ik heb ook de social media van één vandaag een tijdje gedaan. En nee. uh, ja, ik vind oh. het dus gewoon echt leuk om uh, foto's te photoshoppen en video's te monteren. Dus. Ja, maar ik, en Tim, Tim, onze bassist, is dus ook heel erg van de socials. Dus die, uh, die is dat zo? <laughs> <laughs> nou, ik heb, uh, ik heb William een uh, vriendschapsbezoek uh, gestuurd op, op Facebook. Oh ja, sorry. Ja, heb die heeft nou, hij ja, nog, die nog niet Ja, ik, ja ik, die vind ik vind je heel aardig. <laughs> ja. Ik vind je heel aardig. Ik Facebook, je heb ik nog net een account voor de verjaardag. Oké, maar hij komt er wel aan. He? Want uh, ja, van de week heb ik ook zo'n uh, soortgelijke discussie gehad uh, met Ger ja, het staat op de enige echte dingetje. Dat is dan een van de filmpjes, mensen twee Mensen, tweeën, komen ze jarenlang ergens op een vakantieadres. <lacht> en uh, toen had, uh, had de een die had een, uh, een filmpje opgenomen van de ander. En die deed net alsof hij op een rots aan het kladderen was. Dat was het dingetje dus. <lacht> En uh, ja, ik heb het ook op de enige echte dingetje. Ik zeg, nou, ik heb een vriendschapsbezoek uh, gestuurd... maar ik krijg er nul reactie op. Oh ja, ik moet er weer een beantwoorden. Dus een uh, kleine prikkeling, uh, William. Dus, uh, ja, ik, ik, zal, ik zal even, <laughs> even die, die oude kist openmaken. Ja, uh, dat is, is goed, man. Uh, maar goed, uh, dat is even het uh, kopje socials.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 Een ja, ja, dat natuurlijk. Maar dat je gewoon je, lorem.ipsum.com of oh, zo ja. Ja. Ja. Ja, ja, zoiets, ja. Dat, ik dat denk we... dat die al bezet is hoor. Maar ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, het zijn er wel meer... Maar goed, je kan er allerlei dingen op loslaten. Maar dat, is, dat zijn ook van die dingen waar je op moet letten natuurlijk. Hè. Want, ja, want, ja. want als jullie straks een gerenommeerde band zijn... en ik ga er wel een beetje vanuit als hè, 3FM trending talent uh, zijnde... Uh, dat je dan op een gegeven moment wel in een uh, versnelling uh, komt te zitten. denk ik Ja... Dat ja. Ook. ja. ja. ja uh, dus ja, dat is wel we een, een beetje over na te gaan denken. Ja, ja, uh, is, uh, dan de... een platenmaatschappij. Zijn er al mensen... die zeggen... hier graag tekenen? Ik denk uh, uh, één uh, label uh, in... Volendam. Dus Frank... als je zit te luisteren... Nou, I don't know. Nou, we hebben wel een paar... Uh, ja, we balletje wel. bij King Ford uh, opgooien.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 Um, maar we hebben wel uh, wat interesse gehad van andere labels, maar ik zal niet er nog maar niks over zeggen. Uh, ja, we is. zijn er weer bezig. Dus de, er op de er wordt... Nee. Uh, de wortel, Wij zeggen dat wij zeggen op de dinsdagmorgen hangende onderzoek uh, gaan we daar nog niks over zeggen. Ja. Dus dat, uh, dus dan uh, laten we dat ook bij deze. Ja. Um, ik uh, ga zo uh, kijken of ik uh, in een of andere uh, techneut uh, hier uh, deze kant op uh, kan trekken. En dan kunnen we dus nog uh, drie nummers uh, van jullie laten Hoi. horen. We hebben zin in. Ja, ja, ja. Ja. ja. Um,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 Should hate me in any better ways? It's far too complicated. To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 Uh, zei u al... Uh, nou ja, dat, daar komen we zo op. Want, dat, uh, want dat, uh, dat, <laughs> dat daar kom ik zo op. Ja, nee, dat gaan we zo direct aan die tafel nog uh, bespreken. <laughs> Sun Gulli is de uh, laatste voor uh, vanavond van Lorem Yes. het dampende gedeelte van deze uitzending zit erop. We gaan zo dadelijk nog even met de, met de band praten, want ja. Kijk, dit is nog via het internet, want daar waren we ook nog op te horen. <laughs> dat, ja, zo werkt dat. Ik zal hem even uitzetten, want anders dan denk ik, Hé, dit heb ik toch al eerder gehoord? Ja, want het zit een iets van een signaalvertraging zit erop. <laughs> ik denk, ja, ik moet, moet deze schuif hebben? Waarom? Omdat ik het volgende nummer weer wil laten horen, en dat is Dance van de Boven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 Rut Houwling was dat met de Nightfalls on the Town. Oh. En uh, ja, uh, met dit nummer uh, heb ik eigenlijk ook een beetje weer aangestipt. Dat deze man dus in Zandvoort uh, woont. Want uh, nou, dan hebben we ze bijna eigenlijk alle drie gehad. Siggy en Dins komen uit Zandvoort. Uh, Ruud Haveling komt uit Zandvoort. En Winnie Moore komt uit Zandvoort. Dus Siggy en Dins. Ja, ja, Ook uh, wij kunnen er wel wat van uh, in dat opzicht. <laughs> en uh, die Siggy uh, die en Dins en Winnie Moore die zitten zelfs bij een label. Dus Siggy uh, okay. ja, uh, en Dins bij uh, Topnotch. Oh, dat is een label is, uh, ja. Dat flink. En dan heb je Wendy Moore, die zit bij Zip Records, sinds kort. Dat Ik is een onderdeel van Sony Music geweest. Oh, ja. Daar zit Alain Clark onder andere ook bij. Ja, ja, ja. Dus wat dat gaat... Nou ja, we hebben het even over de muziek, het muziek maken op zich. Dat sluit een beetje aan op wat jij net zei met het sociale met die TikTok...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 Nou, daar heb ik nog even wat. Want uh, dit, uh, deze band komt uit de buurt van Arnhem. Oké. Okay. Beetje Amerikanen, maar ook een beetje met een stevig uh, ondergrond. Uh, ze noemen zich de Stone Souls. En All dit right. is uh, de laatste single. En ze komen met een, met een album. Butterfly oh, yeah. Sugar so Punch. me vulnerable and insecure You crashed into me like a rock from the sun Now I feel like I'm riddled by getting done With a butterfly song We'll I'm right heb ik te veel gezegd uh, over deze band uh, op helemaal niks. Gewoon uh, uh, nee, goed. Uh, ja, ja. uh, goed? Onverwacht. Uh, Stone heet het ze. Butterfly Sucker Punch. En er komt een album uit in juli. Goed, uh, heel kort uh, nog een beetje uh, afronden. Want uh, ja, uh, we hadden het net ook over de stijl. Indie, dat is een containerbegrip. He? Ja. Ja. Ja. ja. Uh, dag, ja. ja. ja. ja een, uh, want Paul Bont zei dat uh, in november hier bij uh, mij. Die zei, ja, dus, ja, nou, Al die termen zijn, uh, weet je, ja, we huh? ja. zijn er ook nog steeds niet achter hoe we ons nou uh, hoe we ons moeten noemen. Ja, ja. Ja. Geen idee. Wat, wat ja, ik, ik vind de naam van de band, vind ik eigenlijk al veelzeggend. <laughs> want daar, daar kunnen je eigenlijk alles van op hangen. Want, het is, uh, want je kan alle, alle kanten niet... ook op. Wij geven de, wij geven de betekenis: ja. Zeggend is ja. de niet nietzegend dus, uit. Uh... Ja, veelzeggend en niet zeggend en niet zeggend, maar is ook veelzeggend. Dus uh, <laughs> het is maar hoe je het bekijkt. Um, dat nog. Even, want dan gaan we echt een beetje naar het uh, laatste stuk uh, toe. Hoe vonden jullie dit hier? Ja, ja, heel leuk. Ja, ja, echt, op, echt ja. Ja, ja. ja. Ik uh, ben zelf uh, een groter fan van een droogstel dan een kagon. Maar uh, zoals je zei, het, uh, <laughs> het, het leuk houden dat, uh, is dit heel goed voor. Want ja. dit kun je kon uh, er je je gewoon komen met, uh, met de 316. Ja. Ja. Ja. En hoeven geen busje Dat veel. Uh, ja, heel erg uh, leuk van je. het uit zeggen, Tim, want je zit zo. Nee, nee, nee. Nee. Ja, helemaal goed, ik, ik hoop dat je, dat dit. Het is uh, zo dat voorbij. Dat... Ja, ja, ja, ja, maar het gaat, de idioot, gaat de idioots, uh, snel. idioot ja, snel in dat, ja, dat ja. opzicht. Ja. Uh, wanneer is het volgende optreden? Die hebben we uh, gisteren afgesproken, maar die heeft. Nou, het volgende, een of ja. volgende is eerst nog de Harmonie. Ja, 10 juli 10 jullie in Edam in een café genaamd de Harmonie. Ja. Ja, het begrip kaaspop is uh, geweest, hè? Dat is afgelopen ja. weekend hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Zijn jullie er ook naartoe geweest? Of? Ja, we zijn er geweest, ja. zeker. Ja. Ik heb ook akoestisch uh, een set gedaan oh, met toch? mijn vriend. Maar dat, uh, ja. nou, dat ja, dus was niet door ja. me. <laughs> nee, nee. Springste. ja Oké, okay, maar goed. Ja. Uh, het is wel, uh, wel gedaan in ieder geval. Dus, ja, met ja. het songwriters. Uh. Um, ik kijk ook met een scheef oog naar de tijd. Want als ik de laatste er nog in mm -hmm. wil gooien... dan moet ik nu afgaan rond. Ik vond het leuk dat jullie geweest zijn. Ja, ja, wat ja wel. hartelijk dank.